Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De parlement van premier Rajoy wint iets, maar haalt geen absolute meerderheid. De sociaaldemocratische PSOE blijft stabiel tweede... en de linkse partij Podemos derde. Ook al voorspelde de Exit-Poll dat Podemos flink zou winnen. Door de uitslag lijkt het opnieuw vrijwel onmogelijk om een coalitie te vormen... net als na de verkiezingen van eind vorig jaar. Israël en Turkije zijn het eens geworden over herstel van de diplomatieke betrekkingen, melden Israëlische bronnen. De relatie werd zes jaar geleden bevroren toen Israëlische commando's op zee een Turks hulpconvooi voor de Gazastrook tegenhielden. Daarbij kwamen tien Turken om het leven. De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon denkt dat de Schotten de Brexit kunnen blokkeren. Ze gaat het Schotse parlement vragen om geen toestemming te geven. Ze overlegt komende week met EU-functionarissen om te zien of zo'n blokkade mogelijk is. Verschillende deskundigen betwijfelen of de Schotten de Brexit wel kunnen tegenhouden. In de Meern bij Utrecht woedt brand bij een transportbedrijf... op het dak van een loods met koelcellen. De rook die vrijkwam trok via de wijk Leidse Rijn naar Utrecht... waar een deel van de inwoners het advies kreeg ramen en deuren gesloten te houden. Inmiddels is de rookontwikkeling wat afgenomen. In de Turkse badplaats Antalya worden inwoners en gasten van een resort geëvacueerd... vanwege een bosbrand die woedt ten zuiden van de stad. De Turkse brandweer bestrijdt het vuur met tien helikopters en vliegtuigen. De oorzaak van de bosbrand is onbekend. België is door naar de kwartfinales van het EK-voetbal. In Toulouse wonnen de Rode Duivels met 4-0 van Hongarije. In de kwartfinales speelt België tegen Wales. Eerder vanavond won Duitsland met gemak van Slowakije. In Lille werd het 3-0. Het weer vannacht overwegend droog, minimaal rond 13 graden. Morgen eerst veel bewolking met wat regen. Smiddags klaart het vanuit het westen op en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NORK.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 Der Führung, Kopf vor den Jesus, gegen Tag aus Neu, komm vor Jesus, active I am